Een voorspoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Motor is verboden. De rechtbank in Utrecht stelt dat de club zich presenteert met een cultuur van wetteloosheid. Door het verbod wordt gedrag een halt toegeroepen dat de samenleving ontwricht of kan ontwrichten, stelt de rechter. Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een verbod van de motorclub. Die zit sinds drie jaar in Nederland en wordt gezien als de rivaal van de Hells Angels. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de taxi-app Uber een transportbedrijf is en geen bemiddelingsdienst. Dat betekent dat chauffeurs zich moeten houden aan de nationale regels, zoals de verplichting om een taxivergunning aan te vragen. Uber ziet zichzelf als digitale dienst die alleen bemiddelt tussen chauffeurs en klanten. Daardoor zou het Amerikaanse bedrijf aan veel minder regels moeten voldoen. Maar volgens het Hof is Uber onlosmakelijk verbonden met de ritten die chauffeurs maken en daarom is het een transportbedrijf. In een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos zijn gevechten uitgebroken tussen Afghaanse en Arabische migranten. Zeker tien mensen raakten daarbij zo gewond dat ze naar een ziekenhuis moesten worden gebracht. Ook werden er tenten in brand gestoken. De oproerpolitie gebruikte traangas om een einde te maken aan de vechtpartijen. In het kamp op Lesbos wonen meer dan 5.000 vluchtelingen. Het afschieten van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen mag doorgaan, oordeelt de Raad van State... De hertenpopulatie kan hierdoor worden teruggebracht van bijna 4000 naar 1000. De provincie Noord-Holland gaf vorig jaar toestemming om de dieren af te schieten. Door de grote populatie zijn ze schadelijk voor planten en andere dieren en is er een grotere kans op aanrijdingen. De dierenbescherming en de faunabescherming waren het daar niet mee eens en stapten naar de Raad van State. Maar die stelt de provincie in het gelijk. Het weer is bewolkt, soms valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig en dan kan er nog iets harder regenen. Dit was het NOS. ZfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de vesting en Hilversum Noord 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de rechte reishok is dicht. En door bergingswerkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Dril en Knopendel een kwartier vertraging, de rechte reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 naar ZFM Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ZFM Luncht. Het is vandaag uh, 20 december alweer. Jawel, de tijd gaat hard. De hele dag, hè? Ja, de hele dag. Ja, dat, dat duurt tot vannacht, schijnt het. Ah, ah. Ja, ik, ik heb zoiets in de krant gelezen dat het vandaag tot en met uh, 12 uur vannacht uh, de twintigste zou zijn. Wat een nieuwsitem. Ja, dat is toch wel belangrijk, hè? Tuut, ik word zo vrolijk van dit deuntje elke keer. Waarom? ja de weet is gewoon een leuk deuntje dit. Een leuk deuntje? Hè? Ja, absoluut. Ja. En we horen het elke week. We horen het elke week. Drie keer per week zelfs. Vier keer per week zelfs hoor je dat. Nou, dan ben ik zoveel keer per week ben ik vroeger. Als je het vier keer per week naar het programma luistert, hoor je het vier keer per week. Weet je nou ook wie het is of niet? Nee, geen idee. Vertel eens. Het is van, uh, het is van uh, Dave Groosin en Lee Rittenauer. Ach, natuurlijk. En het heet, het heet Early AM Attitude. Dat is inderdaad een heerlijk nummer. Ik ga me uh, zelf even ergens uh, opmaken. Ja, naam, uh, op hij heet dus, uh, Dave Bruce ofzo, of uh, zo. Kunnen vinden? Ja, gaan we doen. Uh, en hij heeft nog meer mooie muziek gemaakt, hoor trouwens. Deze man, Dave Helm, heeft denk ik zo'n 5000 uh, filmscores geschreven. Oh. Uh, ja, onder andere ook voor Tootsie en, en uh, nog veel meer. Uh, Women in Red, onder andere ook heeft hij ook muziek voor gemaakt. Kijk eens aan. Kortom, uh, voor een aantal toch wel heel beroemde films en uh, niet vergeten de TV-serie Sint Elsewhere. So, Daar had hij okay. ook, ja, die die uh, tune daarvan die heeft hij ook gemaakt. Dave in, ja, dat was hem. Nou, fijn te weten. Ja, hè? we zullen hier nog eens wat. Ja, precies. Hoe is dat? Goed, het is een beetje somber vandaag, maar het schijnt wel droog te blijven. Dat is wel lekker dan. Maar de zon zien we niet vandaag. Ik dacht vanmorgen om half negen de kop stond. Ik denk, nou, het is nog nacht. Ik blijf nog even liggen. Maar eh, liggen bedoel ik. Maar ja, dat... Ga jij nou weer bericht doen? Nee. Ik zeg alleen mijn ervaringen. Ah. Ja. Weer, de verwachting mag jij doen. Ja, okay. Ik zei even hoe het is. Ja. We proberen vandaag ook even contact te krijgen met ons CFM Curling. Fluitketelcurling team. Even kijken hoe het allemaal afgelopen is gisteravond. Zijn... Was dat onder leiding van Flip? Fluitketel? Fl ja, Flip Fluitketel. Ja. Ik heb even gekeken gisteravond. Ja. ja. het was een hele aparte ervaring. Ja, geloof ik. Ja, nou, ik, ben niet, ik heb niet gekeken, maar vond het nou niet uh, echt uh, om nou te zeggen ga ik weer met de trein helemaal naar z'n antwoord. Nee, dat, niet, moet, dat hoef je niet speciaal nou, voor te gaan, ik, ik, ik niet moet niet langs. Ik moet al lang genoeg deze week, ja. dus ik vind het wel wat eigenlijk. Hé, hey, uh, we gaan beginnen. Ja. Want... Uh, we gaan niet al onze tijd verkletsen, want we hebben een hoop te doen vandaag natuurlijk, zoals u weet. We hebben het regio nieuws en wij houden u in deze uitzending op de hoogte van het cultuuraanbod in de regio. En eh, de regio, dat wil in dit geval zeggen vanaf Beverwijk tot en met, eh, nou ja, de, de, de regio Kennemerland, ja. Dus gewoon de regio kenmerland. Dus alles wat daar aan cultuur en wat hij neerzij eh, te genieten valt, dat hoort u met het sonore stemgeluid van onze ron vandaag. Tuurlijk... Uh, en intussen gaan wij uh, artiest in het licht doen. Ook dat nog. Artiest in het licht. Gigiola Cinque... peru she... Graag dat je Je ja, hebt Ja, Gigi. Oh, waar is mijn microfoon? Oh, hier. Gigi. Uh, st, st, st, st, stil, je bent nog niet aan de beurt. Het eerste, dicht. Zo. Eerst nog even wat vertellen over dat mens, natuurlijk, hè? Want het hoort erbij. Dus <lacht> even wat vertellen. <lacht> ja. Een beetje, een beetje er doorheen zitten jengelen. Dat kan allemaal niet. Hoe durven ze. Ja, het is vreselijk. Het is echt vreselijk. Gigioliola... Wat een naam zeg. Gigioliola Cinquetti. Dat is vast Italiaans. Die denk ik denk het wel. Ja, ze is geboren op 20 december eh, eh, 1947. Ze is dus 71 geworden vandaag. Eh, nee, 70. Zeg je nou goed? Ja, 70. Ze is 70 geworden vandaag. En uh, uh, nadat ze in het najaar van 1963 het uh, Festival de Cast eh, Castro Carro had gewonnen, met het liedje La Strada di Notte, won Cinquetti op 16-jarige leeftijd samen met uh, Patricia Carli, het Sanremo Festival 1964, met uh, Non Leta. In die tijd plaatste de winnaar zich daarmee ook voor het Eurifici Festival. En dat werd twee maanden later in Kopenhagen gehouden. En uh, zij was de jongste deelnemer ooit die toen de tijd aan het festival deelnam. 16 jaar dus. En uh, ze was. En uh, ze won het. En uh, ze won het festival inderdaad met dit liedje wat u net hoorde: Letta. Dat was Chigi Cinquetti, wat een naam, zegt de in niet te geloven. Ha, niet... Hou jij van de Italiaanse eten, <laughs> Ruud? Dat is niet gewoon Jans heet. <laughs> <coughs> Jawel. Want je, je, je spreekt het zo goed uit allemaal. Ja. Uh, kom je mijn mijn Italiaanse is fantastisch. Zo. Ja, oh, dat is echt niet te geloven. Nee, heel goed. Tramalanto di Conto, hè, si, weet ik si, bijvoorbeeld. Prego, prego. Ja, en... en uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Zullen wat we doorgaan? Er ook, wat ging er ook vroeger <laughs> weer... Uh, uh, oh ja, er hing vroeger in de treinen. hing er een bordje Nepericalosos por Gersi". Oh, en wat betekent dat? Dat je niet uit de ramen mocht hangen. Ach, wat raar. <laughs> Tegenwoordig ja. zijn die treinen zo vol, dan moet je wel. <laughs> ja, je moet. Haast, ja, en, ja. En, en de ramen kunnen niet meer open. Die oh, dat nee, is dingen. Dat is lastig, uh, dat is lastig. Uh, Maar goed, uh, we gaan door. Met uh, Fireworks. En dat is een plaatje van de First Aid Kit. En het is mooi. Luister maar. I swore I saw a fine once from your house last night As the lights flickered and they failed I had it all figured out why do First aid kit. Eerste hulpdoos, zeg maar. Ja. Maar dat heb je ook wel nodig als je met vuurwerk speelt, natuurlijk. Nou, wel heel actueel nu. Ja, het is heel actueel. Te actueel, eigenlijk. Goed, het is, door, het is alweer 18 over, dus het wordt hoog tijd voor de 3-1. Wat is dat 3 in 1? Die moeten we gauw doen. 3 in 1 in 1. Ja. En die is vandaag van uh, Gary Rafferty, oftewel Steelers Wheel. Uh, daar zat hij ook in. Ah! Uh. Tell them you've seen and you talk about it. En natuurlijk met zijn band Steeler's Wheel Stuck in the middle with you late again and uh, everything is gonna turn out fine en uh, dat was het en uh, daarna ging hij ook nog een tijdje zo verder hij is helaas al een tijd niet meer onder ons en uh, u hoort de drie nummers van deze prachtige artiest achter een hoort u uh, nummer Star. Daarna hoort u uh, Baker Street. Zijn uh, grote knaller natuurlijk. En als laatste City to City. En uh, dus intussen is het uh, twee minuten over half één geworden. Dus dat betekent, dames en heren, dat wij moeten bezighouden met het regio-nieuws. Jawel! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen. Ja, we gaan van start. Bij een ongeluk met een bus van Connection op de Schipholweg in Haarlem... is dinsdagavond een voetganger aangereden. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man stak rond 6 uur ter hoogte van de Schalkwijkerweg over. De bus kon niet meer op tijd remmen en reed hem aan. Naast de overstekende man raakte ook een passagier van de bus gewond door de noodstop. Zij kon ter plaatse aan haar verwondingen worden behandeld. De gemeente Zandvoort doet een oproep aan hondenbezitters... om s'avonds nog een extra rondje door over de duinen te lopen. Ze hopen hiermee de overlast van damherten in het zuiden van het duingebied terug te dringen. Dierenliefhebber Willem van der Sloot strijdt voor de herten en vindt de maatregel belachelijk. De gemeente Zandvoort laat in een persbericht weten... dat de eerste resultaten van de proef met de hondenbezitters positief zijn. De test is een onderdeel van het Damhertenbeheerplan... Ze geven wel aan uh, dat honden uh, aangeleid uh, moeten uh, worden... zodat ze niet achter de herten aanrennen. Het verkeer rond Hoofddorp heeft gisteravond flinke hinder ondervonden... door een ongeval waarbij vier auto's betrokken waren. Twee van de vier voertuigen liepen flinke schade op. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat het kort na het ongeluk uh, vrij ernstig uh, uitzag... kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter... en een brandweerwagen op het ongeval af. Uiteindelijk bleken vooral veel materiële schade te zijn. Een automobilist werd nog nagekeken door het ambulancepersoneel... maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. In zijn woonplaats Beverwijk is vorige week vrijdag Toby Ricks overleden. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij bekend op, bekendheid op als zanger, clown en acteur. Toby Ricks is vooral bekend van zijn toeteract. Toby Ricks en zijn toeter Ricks waarmee hij in de jaren 60 en 70 verhoren maakte in de Nederlandse theaters en op televisie. Toby Ricks was vaak te zien in de, in de programma's van Willem Duis en Mies Bouwman. Met zijn verzameling Toeters speelde hij alle mogelijke melodieën. Toby Ricks, pseudoniem van Tobias Lacunus, is 97 jaar geworden. Dan heb ik nog twee nagekomen berichten. Uh, de provincie is in het gelijkgesteld voor het afschieten van damherten... in de Amsterdamse waterluidingduinen. Uh, de populatie moet worden teruggebracht van 4.000 naar 1.000 exemplaren. En dan nog het laatste nagekomen bericht: gisteravond heeft de eerste voorronde plaatsgevonden van de fluitketelcurling. ZFM Lunch zal daar op zeer korte termijn in de directe verbinding het laatste nieuws over berichten en toont ze tot zover het nieuws. ZFM Lunched. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan weer het weerbericht van Rico Schreuder. Het is vandaag bewolkt en hier en daar kan er wat miseren. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en de temperatuur stijgt naar een graad op 9. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. De komende dagen is het bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 8 en 10 graden... en dat is te hoog voor de tijd van het jaar, want het is normaal altijd 6 graden. Tot zover.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 This next song is about an older man and a much younger woman. Tragic. It's called All But Envy. Thank you. by his charm It wouldn't do her any harm They'd all had their chances He sent her flowers and limousines And she was treated like a queen And anything she ever wanted Was no problem for a man like him And everyone expected soon That she could ask him for the moon and she would wear his ring. from his friends in the homes at the weekends of high society but he didn't give a damn he never felt more like a man and all the time the clock was ticking yeah. and all would end the older man and his beautiful young wife in a house upon the hill, she was there with time to kill. She lived the life she'd only dreamed, but life was never what it seemed. For all her friends that she'd ignored she denied that she was bored. She had no time for dancing No time for dancing But the clock upon the wall That was ticking in the hall Always reminded her That life was going on elsewhere She was happy and she'd swear She wouldn't change a thing Would it be the older man and his beautiful young wife? Now it's 5 o'clock AM She must have spent the night again With that old friend of hers She loves to dance She's missing more and more these days But I'm still stuck in my old ways Perhaps she needs a little more romance But the clock upon the wall Is still ticking in the hall She must be home soon Where a younger man would weep, he takes a pill and goes to sleep. Now who would envy the older man and his beautiful young wife? Now who would envy? Ja, een Prachtige live opname van uh, Sting, All Wood Envy, oftewel, iedereen zou jaloers zijn. Ja. Op die oude man met zijn prachtige jonge vrouw. Ja, ja Het zijn gewoon te gebeuren, hè, dit soort dingen. Ja, ik heb ook een veel jongere vrouw. Ben je dat? Ja. Ik dacht dat jou jong was. Ja, ik ben ook jong, maar mijn vrouw is nog jonger. Nog <laughs> ik, ben, ik ben jong van harte, Ron. Ja, zeker weten. Ja. Maar het lijf beslist soms wel eens af. <laughs> ik, ik sta s'morgens... Ik, ik rol s'morgens altijd heel fris uit bed. Alleen daarna van de vloer opstaan, Dat is een beetje lastig. Maar je krijgt er applaus voor hoor ik. Ja ik hoor het. Gisteravond dames en heren hadden wij het uh, fluitketelcurling curling gebeuren op de ijsbaan in Zandvoort. En uh, het schijnt nog wel een uh, spektakel geweest te zijn daar. En uh, wij hebben natuurlijk live verslag. Want ons eigen CFM team, dames team, deed daar mee. En uh, volgens mij hebben ze goede resultaten bereikt. Maar wij horen dat van team Leidster. Uh, Dolly Tempierik, dames en heren, uh, die hebben wij live in de uitzending. Goedemiddag! Ja, zeker. goeiedag! Goedemiddag! Hoe gaat het met u? Goedemiddag, Ron, goedemiddag, Ruud. Ja. ja! Nou, vertel eens: jullie hebben gewonnen of zit je in de finale of hoe zit het? Uh, je mag ons feliciteren, we zitten in de directe finale. We hoeven ook niet meer aan de tweede voorronde mee te doen. Dus oh. we hebben ons geplaatst voor die, uh, definitief voor die, voor die eindronde, voor Kijk, de finale. Gefeliciteerd zeg! Dat het is prachtig. Mag ik, mag ik één ding vragen, Dolly? Ja. Hoe bereid je je nou voor op een fluitketel curling evenement? Nou, niet. Niet? Ik heb iets in mijn hoofd ja. zitten, dat je... Irene is er heel serieus ingedoken. Ja. Want we waren met een team van Irene de Jager, Beb Sweres en Gerry uh, uh, Rutte van uh, Goedemorgen Zandvoort. Hè? En Beb, onze collega van Zandvoort Lunch. Ja, heel bekend. Ja. Irene ook van Goedemorgen Zandvoort. En Irene die is echt serieus naar curlingwedstrijden gaan kijken... Maar toen we op het ijs stonden, snapten we nou eigenlijk nog steeds niet of je nou moet vegen om de, uh, uh, um de uh, hoe noem je zo'n ding, nou die fluitketel dan in ons geval, om die af te remmen of vaart te laten maken. Dus we uh. hebben heel ernstig zitten kijken naar de andere spelers, maar we zijn het nog steeds niet. Uh. <lacht> Het uh, viel me op dat jullie altijd achter de, die fluitketel stonden... en niet voor te bezemen. Dus uh, ja, ik begreep er eigenlijk is. ook niets meer van. Ook niet. Waarom, weet je wel? Dus misschien moeten we ons daar wel even op, uh, in gaan verdiepen voor die finale. En uh, ja, misschien dat we toch ook wel een beetje gaan oefenen ergens op een ijsbaan. Ja, dat moet je wel doen natuurlijk. Ja, zeker. Want je moet bij CFM moet die finale wel even winnen, natuurlijk. Ja, maar weet je wat het is? Het is best lastig hoor. Want uh, die baan loopt ook niet helemaal recht. Dus je moet ook een beetje met <kwijnt> effect gaan gooien. Nou, of schuiven dan, hè? Ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, we hadden gewoon beginnersgeluk, denk ik. Want in die eerste ronde hebben we zo'n belachelijk hoog aantal punten gehaald. Oh. Per ongeluk, hè? <kwijnt> dus. Ja, daarmee kon het eigenlijk al niet meer kapot. Want, nee. want zoveel punten had niemand gehaald de hele avond niet. Het draaide allemaal steeds om twee, drie, hooguit vier puntjes. Ja. Eentje had er een keer zes gehaald. Maar wij hadden in de eerste ronde meteen al een slag van 7-0. Ja, ja, jullie moeten hier gewoon niet voorbereiden. <coughs> nee, ja, nee. Ook... dat doen, nee. Nee. doen wij ook nooit. Oh. Ja, in ieder geval, <laughs> we hebben uh, twee wedstrijden gewonnen, twee wedstrijden verloren... Maar daarmee uh, zijn we wel door naar de finale. Net als bijvoorbeeld de Curling Girls, en daar zitten ook een paar hele goede tussen, buitenspel die volgens mij op het eind een klein beetje vals aan het spelen waren. Oho. Maar goed, ja echt hoor, die gingen met hun, uh, met hun bezempje de, de fluitketel op de stip leggen als de scheidsrichters even een andere kant op keek. Dat was gewoon niet aardig. Nee. Maar goed, Het CDA heeft heel goed gespeeld en ook hele goede Scores gemaakt, die staan ook in de finale. Oké, okay. uh, ga uh, ja, ja, dat is. Daar riep je me. Riep je me? Riep je me? Nou ja. Nee, nee. Hij zegt het zelf gelukkig. Ja. Wie ook naar de finale gaan direct... dat zijn reisbureau Zandvoort en Storm 1... want die hadden twee teams meespelen en de Yanks. Ja. En alle andere teams moeten op 27 december nog een keer aantreden... met allerlei uh, nieuwe teams die, van, die uh, gisteren nog niet aan de beurt geweest zijn... Om te kijken of ze zich kunnen plaatsen voor die finale. Oké, okay. hartstikke leuk. Ja. En de finale wordt gespeeld op? 2 januari. 2 januari. Doel je nog even in één ding? In december zijn er nog voorrondes, om half, uh, half <kuggen> acht althans. Ja. En op 2 januari is de grote finale. Oké, okay. nou dan komen we jullie aan, ontmoedigen. Ja, nog even nou, één dat ding? Zou hartstikke leuk zijn. Je hoort me niet, maar nog even één ding. Uh, ik heb gisteravond wel staan kijken, en jullie staan aanmoedigen, maar jullie waren te geconcentreerd. Ik heb er ja. wat foto's van gemaakt, en die ga ik nu eventjes op de, de Facebookpagina van Song oh, voor lunch zetten. Echt? Oh, wat leuk! Ja, nou, ik weet niet of je het nog leuk vindt als je het ziet, maar uh, ze staan er wel of zo. Nou, inderdaad, Ron, jij zegt dat nou, hè? Maar je ja. denkt van, ach, weet je, we doen mee voor de gezelligheid. Maar zodra je daar voor die steek staat, nee. streep, dan, dan word je echt... Ja, fanatiek en dat Ik zag het. je bent zo geconcentreerd, je, je merkt niks meer om je heen en.. Nee. Toen we hoorden met 7-0 gewonnen, nou, toen waren we eigenlijk een beetje euforisch, hoor. Oh, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, ja. we, we gaan jullie in ieder geval, uh, 2 januari komen. moeten we jullie uh, allemaal aanmoedigen. Top! Ja, ja dat doen we, dat, dat gaan we doen. Dat is ja. nog in ons kerstreces, ja. dus uh, dat, dat moet wel kunnen. Dan gaan we gewoon, hè uh, dan hey gaan we ja, met z'n allen naar de ijsbaan. staan. Ja, ja, ja. en, ja. en, en de foto's staan nu al op uh, Facebook. Oké. Okay. Met, met, met support van de, van, uh, van de CFM-leden, dan moet het toch heel. Uh... Oh, wel, ja, jongen, jullie gaan gewoon winnen. Nee? <lacht> ah, Fluitend. Fluitketting. <ja>. Nee. <lacht> Fluitketting. <lacht> hey, uh, Dolly, hartstikke bedankt voor je verslag. Oké, dank. En uh, we spreken elkaar weer morgen. Zo is dat. Fijne uitzending nog. Oké. <lacht> Oké. Okay. Okay, Hoi. Hoi. Hoi. Jij had het net over Toby Ricks, hè? Ja. Ik had het over. Ja. Nou jij. Hem. Die auto les gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen.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 alles weigert als die stijgen over hobbeld eien. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die weten rijen. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, hier in het verkeer. Je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 <laughs> zo leuk. Toby Ricks met zijn toeterix. En ik heb me nog een verhaal aan dat, en dat, dat uh, op een gegeven moment zijn hele toeterix verbrand was. En dat zijn hele actus eigenlijk naar de, naar de, naar de ratsmodel was, om het zo maar te zeggen. En toen is er een, een, een, een inzamelingsactie via de televisie nog gehouden om te, om te zorgen dat hij dus weer van die toeters kreeg. Ja, en terecht... Ja, het, het was zo leuk. Ik wist niet eens dat hij in BVW woonde trouwens. Ja, maar goed, dan. hij is dus overleden op 97-jarige leeftijd, dames en heren. Tobi Ricks en zijn Toetrix. En hier uh, in verkeer, een van zijn hits uit die periode. Artiest in het Licht, Alan Parsons. Parsons, ...bekend van The Alan Parsons Project. De man werd geboren op 20 december 1948. Hij is dus vandaag 69 geworden. En dat hij al heel jong in een goede carrière zat als geluidstechnicus, ...dat bewijst zich wel. Dit is deel 2 van hetzelfde nummer... ...maar ik, denk, ik vertel u dat er even tussendoor... ...dan kunnen we hiermee naar het nieuws. Onder andere beroemd geworden van de Jan Parsons Project en van het productionele werk voor bijvoorbeeld Pink Floyd's album Dark Side of the Moon. Maar ook al eh, op 21-jarige leeftijd eh, technicus bij de Beatles bij het album Abbey Road. En we gaan door met Turn On Friendly Card tot het nieuws. of a friend Turn of a Friendly Card van de Alan Parsons Project. En de man is dus vandaag jarig. En is 69 jaartjes geworden. En dat is heel leuk voor hem. Van harte gefeliciteerd, Alan. En bedankt. ik heb hem een paar jaar geleden. Uh, heb ik hem live gezien. Uh, twee, jaar, twee jaar geleden, geloof ik. Was dat in Utrecht. En het was nog steeds geweldig. Oké. Okay. Uh, uh, we gaan naar het internationaal uh, van één uur. En uh, twee uur. Heel veel cultuur. Dat in ieder geval Ik zou zeggen, tot zo